Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bondscoach Louis van Gaal vond het geen eerste beste pot op het WK in Qatar. Oranje won met 2-0 van Senegal. Nee, ik, ik, ik vond dat wij niet goed speelden. Nee. En, en dan niet bij balbezit tegenzallen, maar wel bij balbezit. En daardoor gaven wij hen nog de mogelijkheid om een doelpunt te maken. Hè? Van Gaal is trots op de toren van Jaure. Keeper Andries Noppert, die zijn debuut maakte op een Interland. Volgens mij uh, droom je dit en heb ik nooit echt gedacht dat het mogelijk was. Ja, en als er onder één iemand het kan gebeuren, dan is het deze wel. <laughs> Heeft hij het goed gedaan? Ik heb geen fout gemaakt. Nee. Vrijdag speelt Oranje de volgende pot in Qatar tegen Ecuador. We blijven nog even bij het WK. De FIFA heeft België verplicht om hun uitshirt aan te passen. In het ontwerp zijn regenbalkleuren te zien en dat is tegen de regels. De Voetbalbond vindt het voetbalveld geen plek voor maatschappelijke of politieke boodschappen. Eerder vandaag zei de FIFA al dat iedereen die een One Love band draagt een gele kaart krijgt. Die band zou eigenlijk gedragen worden als statement tegen discriminatie. Het wordt sprokkelen voor het kabinet in de staatskas. Er is veel geld uitgetrokken om te helpen de energierekeningen te betalen. Met het prijsplafond bijvoorbeeld. Maar de rentes lopen ook op. Dus is de overheid meer geld kwijt voor hun leningen. Het kan oplopen tot 9 miljard per jaar extra. Bezuinigingen sluit minister Kaag van Financiën niet uit. En schurft gaat flink rond in Amsterdam. Het zijn kleine beestjes die onder je huid kruipen. En je begrijpt dat zorgt voor jeuk. Je wordt echt helemaal gekker van en paranoia. Dat is echt kut. De GGD zag het in een jaar tijd vier keer zoveel. Ze zijn nu bezig met nieuwe testen en bron- en contactonderzoek om het eerder op te sporen. In beeld krijgen van wie hebben het nou allemaal. Er nemen we wat schilvers af en die schilvers kan je vervolgens in het lab verder behandelen. En daar kijken of het DNA van de schurfmeid in zit. Vooral studenten die samen in één huis wonen lopen het makkelijk op. Vanaf het nieuwe jaar komen er ook meer spreekuren. Heb ik het weer nog? In Zeeland en Zuid-Holland kan een beetje regen vallen. Het koelt af tot een graad of vier vannacht. Morgen is het bewolkt, het regent in het zuiden en het wordt dan zeven graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroent van de ANWB. De meeste vertraging in de regio nog altijd op de A4. Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en van Hier een kwartier extra reistijd. En op de A10...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 Daar begonnen we dus uh, dit uh, fijne derde uur uh, mee. Uh, het is een Vallendamse band, maar uh, er zit ook uh, straks nog iets Vallendams in. Want uh, Frank Bond komt straks telefonisch uh, in de uitzending... en dat heeft alles te maken met de zware zang van Francis Alban Blake. Want een paar weken geleden kregen we het bericht uh, te horen dat hij niet meer onder ons is. Uh, en achter Francis Alban Blake schuilt Frans de Blaak. Dat is uh, de echte naam. En de man was vrijwillig verdwenen. Zo wilde het, het verhaal. En hij had een muzikale nalatenschap, Een filosoof en dichter. Enfin, je gaat het straks allemaal uit de mond van Frank Bond zelf horen. Maar dat is zo dadelijk. En over Lorem Ipsum gesproken. Die zijn hier ook geweest in juni van dit jaar. En deze laatste single. Daar zeiden ze van... Ja, het zitten wel een beetje in de buurt van She in de Bench. ik zeg nou... Als ik het stemgeluid van, van Michel Tuyp erbij pak, dan zit daar toch ook nog wel een klein beetje Haagse bluf tussen. Van ooit een jaar of tig terug. Ene Maris Caveres, die stem, daar doet het mij wel een beetje aan denken. Dus uh, er zit nog wel wat Vladden uh, van de Shocking Blue ook nog tussen. En ik ben uh, niet de enige die dat vindt. Er uh, is nog iemand die ooit platen heeft uh, geplucht. En bij dit station nog. Uh, werkzaam is. En die viel mij daarin bij. Dus het, uh, dus het is toch wel uh, degelijk dat er toch wel een beetje daar sprake van is. Um, goed, we gaan uh, met Bon Nicky verder. Want die doet het uh, goed in de popronde. En hij gaat morgen een uh, single uitbrengen. Een nieuwe single. Dat is de laatste. En dat is ook tegelijkertijd op weg naar een EP. En deze bracht hij vorige week uh, nog uit. Of twee weken terug. Inmiddels alweer. En dat nummer dat heet I Won't Let You Go. is Von V en Aton Of et, ja, Aton En er zit nog een beetje een verhaal... want ze, ze zijn bezig met de EP Undecided. Maar wanneer die uh, echt het levenslicht gaat zien... dat uh, moeten we nog even afwachten. Uh, die uh, Aton is inmiddels uh, de derde single... want ze hadden bijvoorbeeld... Uh, Turmoil, Turmoil en Friction... Uh, dat zijn de vorige twee singles uh, die uitgebracht uh, zijn. Maar wie een beetje goed uh, de website uh, in de gaten houdt... die weet ook uh, dat er uh, wel wat aan de hand is met uh, twee van de bandleden. En toevallig is dat ook man en vrouw... Ivan Lialing en zijn vrouw Mariska. Want uh, die twee die zitten toch nog wel een beetje in de lappenmand. Uh, met Ivan gaat het iets beter. En, maar Mariska daar, uh, die loopt op dit moment uh, in een corset uh, rond... Uh, ongelukkig geval met de fiets. Maar uh, dat, uh, dat schijnt allemaal wel heel langzaam weer aan de beterende hand te zijn. Dus dat is wat ik heb meegekregen. Um, daarvoor hoorde je trouwens Bon en Nicky. Morgen komt er weer nieuw materiaal van hem uit. En dat is dan ook meteen het sluitstuk. Want uh, hij gaat het met een hele EP doen. En die gaat hij aan het eind van de, uh, van de maand presenteren in Sinetol. Ook daar dus. Sinetol uh, uh, is wel gewild bij een hele hoop uh, van... De muzikanten om hun EP uh, te presenteren. Uh, net als Bitterzoet, uh, trouwens, dat uh, gebeurt ook nog wel eens. Uh, Bitterzoet is voor mij eigenlijk best een, uh, een prima plek om daar een EP-release mee te mogen maken. De nieuwe single van Velveteen Rabbit. Morgen komt die uit. En je hoort hem vanavond al. My Stitches in. Dag mensen. Dat is een beetje zoiets als de boel vakkundig aflopen timmeren. Zoals Peter Fiesje dat zegt. Uh, leuke website trouwens ook. Want uh, dat is Velveteen Rap. Dus uh, met dan aan het eind R-A-B dubbel nee, R -A -b en dan .it. Dus die hebben hun website laten hosten ergens in Italië. Vind ik wel leuk. Uh, Velveteen Rap en dan .it. Dus dat, uh, dat, is, ja, dat vind ik wel geestig bedacht dat je daar uh, je website uh, onderbrengt in Italië. En dat moet uh, Marcus van Dam uh, als een van de, de mensen... die wat servers in de lucht uh, houdt, uh, wel aanspreken. Inmiddels gaan wij uh, naar de andere kant. Want uh, daar zijn nog uh, twee nummers uh, die we nog uh, mogen uh, horen... van de band van vanavond, Scarlet Rose. Um, ik vind het trouwens wel leuk. Want we hebben ook eens uh, hier uh, een band laten horen... Genaamd Penelope, maar zij zingen erover, dus uh, dit is uh, de, de single, of tenminste, een van de nummers die ze al eerder hebben uitgebracht. Hier is Penelope van Scarlet Rose. It again, I don't feel it this way. You're going away. sucking up, sucking it up. The inspiration, suck it up, suck it up. The information this way. I want you to stay. And now you see. The inspiration in me What a child were to be Remember Penelope Oh Penelope Remember Penelope Oh Penelope al uh, half uh, te applaudisseren. En ik denk, uh oh, er gaat ook nog een stukje achteraan. Het was maar één handclap. Dus, uh, dus dat, dat allemaal, net ging dat allemaal goed. Maar nu is er nog een vette primeur. Want uh, die heb je nog niet ergens uh, kunnen horen. Alleen hier dus. Uh, want morgen komt hij uit. Een uh, nieuwe single van, uh, van deze fijne band uit het land van Maas en Waal. Boudewijn de Groot heeft het er ooit eens een keer over gehad. Maar deze jongens kunnen er ook wat van. Ik uh, heb het over Scarlet Rose en het nummer, dat heet Darling. Darling, what are you thinking now oh, darling, where are you going? Het is de nieuwe single en daar gaan we het zo dadelijk over, denk ik, een minuut of vijftien zo'n beetje over hebben. Want dat is een beetje het moment dat we het daarover moeten gaan hebben. Maar eerst, want het nummer dat heet Darling van Scarlet Rose komt morgen uit. Maar er zijn ook nog andere zaken, want er komt ook een nieuwe single van Francis Alban Blake-out. Maar dit is nog een andere single van hem. More is not the answer. Strike nog een hele mooie uitspraak uh, hieraan van de, deze verdwenen muzikale filosoof dichter uh, inmiddels niet meer onder ons Francis Alban Blake, maar achter Francis Alban Blake schuilt Frans de Blaak en hij uh, presteerde het om met onstemde instrumenten het harmonium uh, daar een handmerk uh, van te maken en een van de uitspraken was die paste eigenlijk bij dit nummer was als het kapot is mag het ook kapot Klinken. Dat uh, is een beetje uh, de term die hij heeft uh, losgelaten. Over more is not the answer. Uiteindelijk is het muzikale nalatenschap uh, uitgevoerd door Frank Bond. En die hebben we ook aan de telefoon. Goedenavond. Hey, ja, goedenavond. Ja. zei ik het uh, goed uh, over uh, Francis Alban Als het ging om als het kapot is, uh, mag het ook kapot uh, klinken. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja, als, hij nog had, als hij nog had geleefd, had hij uh, trots op je geweest. <laughs> Ja, nou ja, over leven... Eh, ja, ja ik, ik ben dan zo'n mannetje die dat, dat nog een beetje in twijfel trekt. En waarom? Dat heeft uh, te maken met dat ene nummer wat uh, op dat album staat... Passages, Maybe I've Been Lying. Ja, nee, dat snap ik. Je bent niet de enige, dus dat is wel leuk. Ja. Uh, maar wat ik ervan begrijp, uh, je zit al echt, uh, wel, wel echt klaar. Ja, echt klaar. dus uh, ja, ja. Uh, Gevonden ergens bij Overt Zuurwater. Ja. Ja. Um, ja, want uh, wat, wat, wat, uh, wat, uh, hoe heb je het uh, vernomen van dit, uh, dit uh, vreselijke feit? Ja, weet je, dat zijn van die momenten waar je dan nog wel weet waar je was. Ja. Oh. Uh, en in, in mijn geval was het dus in Italië, uh, weet je, het vroeg begin van de vakantie. Ja. En, uh, en Sam belde, zijn broer, die, die belde me eigenlijk op om te zeggen van hé, hey, weet je, uh, heel slecht nieuws en ook aan de andere kant goed nieuws voor de familie. Ja. Uh, nou ze, ze, Frans is geïdentificeerd. En uh, ja, weet je, ik snap dat het zijn uitspraak wel. In de zin van dat, uh, weet je, de was blij met zijn muziek en ook met, met alle aandacht die uitging naar Frans. Maar Frans wilde natuurlijk zelf eigenlijk al niet meer. Mm. En uh, het geeft wel rust, want de verdwijning is toch wel een van de meest vrede dingen die er hier, uh, hier is. Want ja. uh, bij verdwijning zul je het nooit zeker weten. Hè? Nee. En de dood is in ieder geval wel helder. Ja, nou ja, goed. Uh, het, uh, het is nu uh, duidelijk. Uh, op 1 april was er uh, die release van uh, Passages, uh, de album, het album wat, uh, wat, uh, wat jij toen samen met, uh, met je muzikale vrienden ten gehore bracht in de piers. Hm. Maar uh, daar uh, wa waren ook al mysterieuze dingen aan de gang, uh, kan ik me nog herinneren bij dat optreden. Ja, dat klopt, maar dat is ook wel waar mensen zeggen van, nou weet je, ik, ik uh, geloof het al niet zo, maar ja, ik kan er ook niks aan veranderen. <laughs> en... Uh, ja, dat is ook vooral sneu, want we ja. hebben ons best gedaan om Frans ja. op te roepen van waar hij uh, heen was gegaan. Ja. Dus, uh, Zou hij er ook iets van meegekregen, van? meegekregen hebben? Sam uh, uh, zei het dus heel mooi. Sam die zei van ja misschien was hij toen al wel dood. Oh, dat weet je niet. En uh, hebben we hem even goed opgeroepen. <laughs> ja. ja, nou ja, het, het kan, weet je. Ik bedoel, het dat, dat, dat, dat, dat, dat is en blijft natuurlijk een, een, een bepaalde mysterie eromheen hangen. Um, maar even over, over Passages, uh, hoe waren daar uiteindelijk de reacties op dat album, wat jij uh, muzikaal uh, uitgevoerd hebt, in de geest van Francis' Alban Blake? Uh, nou ja, weet je, weet je alsof je, uh, kan ik het nou mooi zeggen? Ja, huh. ja zeg het eens. <laughs> Kijken, eh... Uh. En ja, zo van, van scheet in een heel drukke ruimte. <laughs> ja. Ja, nou ja. scheten in een heel drukke ruimte. Ja, dus, uh, maar. Het dus, dus, dus is dus niet iedereen opgevallen, maar sommige mensen die vonden het wel lekker ruiken of die dachten... <laughs> even, aan de hand. Ja. Uh, dus, uh, nee, maar het heeft niet heel erg de, de grond doen uh, trillen. Nee, <laughs> nou ja. Nee. Maar, uh, ja, weet je, de reacties die er waren, waren wel, wel positief. En, uh, en wat ik zelf grappig vond, is dat je toch ziet dat mensen. Uh, dit, dit, dit is geen makkelijk album, weet je. En dat, nee. uh, ja, dat, dat neem ik Frans ook wel kwalijk, want er is veel tijd en energie in gegaan. Ja. Uh, maar het, het is geen makkelijk album. Dus nee. het zijn liedjes die uh, hebben gewoon een bepaalde ja, die hebben meer een keer luisteren nodig. En, uh, en, en dat is niet altijd, vooral in deze tijd ook niet altijd even makkelijk, denk nee. ik. Nee. En, uh, maar goed, ik, ik, ik denk wel dat het... Uh, uh, de, de, de mensen die het hebben gehoord, de, de, de, de, de, de, ja, zijn reacties wel, uh, wel heel erg... Uh, uh, ja, wat kan ik dan nou zeggen? Een beetje mensen die, die, dit, die dit snappen, of die dit type muziek... en dat klinkt dan heel erg uh, uh, spijtneuzig of zo. Maar ja, dat maakt niet uit. Het maar. is wel een type, type plaat die gewoon uh, andere luisteraar vrijft... iemand die meer, die, langer, die langere plaat tijd wil geven om, ja. uh, om te ontdekken. en. Uh, ja, weet je, en uh, wat ik al zeg, weet je, qua productie was het gewoon lastig, want Frans liep ons achter met een boel uh, valse uh, instrumenten, uh, gitaren die toch niet helemaal lekker opgenomen waren en zo, ja, ja dan moet je je dan toch maar uh, uit worstelen. Ja, want, maar, dus, uh, ja, wat wou je zeggen? Nee, maar, de, de, dus, de, ja, dus de, de, de plaat was uiteindelijk wel een, een, een, ik denk dat de plaat van een succes is met alles wat het is, ja. die, uh, die scheet in het duister Scheet in het duister, maar ja, ja, dat, ik vind hem wel heel mooi gevonden. Je zei ook een van de keren van misschien ziet hij wel een biertje te drinken op het moment dat we dus nog helemaal niks van niks wisten, dat hij een biertje zat te drinken bij, het, bij de Schelden. Dat zou zomaar kunnen. Zei, ja, ja, ja. ja, dat had ik ook wel. Uh, ja, dat heb je dan toch in je hoofd. Hè? En dat, uh, kijk, en het grappige is dat Frans natuurlijk niet weg is. Want uh, jij heeft ook een boel geschreven, weet je, en dat, dat is er ook allemaal nog. Mm. En uh, dat verdwijnt niet, weet je. Dus, dus, dus, en, en die, die nurs ook niet. Nee, maar er zit. Nou, zijn uh, ja. er dus dus en daar worden vaak genoemd door mensen. Weet je. Dus dat, dat, dat, dat is al mooi. Ja, nou ja, het leeft voort. Maar het zat er wel degelijk een verhaal in. Het, het, het, het was niet alleen de natuur. Het is niet alleen eigenlijk. Uh, ja, min of meer ook. Uh, wat was het ook meer? Uh, uh, nou ja, uh, ook het, het moment pakken. Hè, de momenten van het leven duren uh, steeds korter uh, van geluk. Dat, dat, ja. dat, dat, dat voorbeeld uh, Maar uh, jij hebt zelf ook nog wel een theorie Over albums Als je hem uh, na nummer 7 um, uh, goed vindt Dan uh, luister je de rest van het album uit of zo. Dat zei je toch Ja dat is wel even mijn opvatting ja. Ja. Ja. Sta je er nog steeds ja, ik, uh, achter of niet uh, nou, Wat ik grappig vind bij deze plaat Is dat hij heel vaak Tracklisting heeft eigenlijk dat, Eigenlijk zou je sommige dingen eerder willen horen hm. Denk ik ja, nou ja, dat maakt niet uit. Want de afwisseling is ook wel wel... Uh... Maar de donkere kant zit toch wel in het tweede gedeelte? Ja, denk ik ook wel. Maar, ja, ja denk ik ook wel. En wat ik zelf grappig vind aan de plaat... is dat er bepaalde blikken in zitten... die eigenlijk relevanter zijn dan ooit. Want de, hm. de Sunshine 2 bijvoorbeeld... was een uh, nummer dat mij altijd aandeed... als een, een, een, een, een corona-nummer of zo. Ja. Uh, qua gevoel. Ja. En als je kijkt naar... Uh, uh, uh, de tekst, en, en, en, en dan is het nu eigenlijk heel erg actueel met het ja. de oorlog, oorlog in de en de ja. crine. Uh, het zegt een nummer dat gaat over van, ja, tel je zegeningen. Ja. Ja. Uh, hoewel dat voor ons heel vanzelfsprekend is. Ja. Uh, om dat niet te doen. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat dat relevant is. En ik denk dat er meer nummers op het album staan die, die een bepaalde relevantie hebben die alleen maar groter wordt. Ja. Geldt dat ook voor, of, ja, geldt dat ook voor die, uh, de, de single die morgen uitkomt? Uh, uh, ja, dat is wel een apart nummer en natuurlijk ook een, een, een soort van nieuw uh, project van, voor Frans was dat eigenlijk... waren het vooral schetsen. Ja. Dus erg hard gezegd dus, hebben, we, hebben we iets meer... Uh, ...het feit dat Frans alleen schets had achtergelaten gaf, gaf in die zin meer ruimte, dus dat ook niet dan een beetje vreed. Maar, ja. Ja, dat gaf wel iets meer... Uh, ...maar goed, we, hebben, we zijn wel gebleven bij de Ken. En met, met de beurbe noem ik dan ook uh, Fleek Schokker, die, die, die, die, die helpt mij in de studio. Mm een geluidstechnik is met, met goed oor. Ja. En uh, uh, ik noem hem wel als grappig mijn sensei. Uh, maar die... die uh, ja, we hebben echt, echt proberen om, om, uh, om, om die liedjes van Frans zijn te bouwen. Dus om die, om die kleine conceptjes die hij had. Ja. En uh, dus minder georchestreerd en uh, uh, dan de demos van, van Frans, die passages werden zeg maar en meer. Dus, ja, basic. En uh, of het dan... Jouw vraag ging hier niet over. Jouw vraag ging over of het actueel was. Ja. Uh, nou, ik denk het niet. Ik denk dat dit, dat dit nummer vooral gaat over Franse gemoedsstand. Gemoedstoestand. Gemoedstoestand, ja. Ja. Nou ja, uh, so, so, ik denk dat het uh, wel uh, raadzaam is om hem dan maar uh, te laten horen, denk ik. Vind je ook niet? Ja, ik denk dat we vooral moeten laten horen, ja, dat is een goed plan. Ja, Francis Almenblik en Strawberry Jam. Rosemary Jane. My head is messing with my moods again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 Baby, here En dan hoor je toch wel degelijk de hand van Francis... op een erin terug. Die uh, min of meer de muzikale nalatenschap heeft overgelaten aan de man... die je net uh, in de uitzending hebt uh, kunnen horen van Frank Bond. Heren. Het zit erop, de optreden. Maar, laat ik eerst even vragen, hoe vonden jullie het? We vonden het heel leuk, als ik voor mezelf spreek. Ja, super tof. Ja? Leuk. Het was het wel waard om ergens... Uh, uit het land van Maas en Verhaal deze kant op uh, te komen. Zeker weten. Ja. Bedankt dat we mochten komen. Ik heb dat ja, al uh, altijd gezegd. Graag gedaan. Uh, bij, bij deze vinden we dat heel erg leuk. Nog even over die single. Darling. Mm -hmm. Want uh, zit daar nog een bepaald verhaal aan vast? Of? Um, textueel bedoel je? Of? Nou. <kwijnt> Überhaupt het ja, ho ho ho hoe, jullie, uh, we, uh, hoe zijn jullie gekomen om uh, die single dan nu uit te brengen of uh, zoiets? Nou ja, Darling is eigenlijk al best wel een, een, een oude song. Mm. Um, denk al een jaar of drie, vier jaar of zo. Maar we hebben hem duizend keer aangepast, behalve het einde. En nu speelden we het einde uh, op een kajon, maar Ja. neigt het soms nog wel eens misschien naar elektronisch toe. Dus echt een beetje zo'n soort beat achtig ding dat ja. erin zit. Um, maar ja, nu, nu op een kanon wordt dat moeilijk natuurlijk om omdat, uh, omdat, dat te laten horen. Mm -hmm. Maar uh, dat is eigenlijk het enige wat is blijven staan, plus textueel. Maar de rest om die song heen moesten we wel gaan verbouwen, omdat, omdat we constant dachten: maar, nou, dit is een, het is een net niet. Zeg maar. Je waren een beetje ontevreden. Misschien in dat opzicht. Ja ik denk dat het ook wel goed is. Om altijd ontevreden te zijn. Om ja. dan door te kunnen gaan. Maar wij waren ja. Ja, kritisch. En ik denk dat het meer ook is dat. Uh, uh, we constant het niet voelden. Wat eigenlijk de song nodig had. Hm. En later hadden we hem geschreven. Op een bepaalde manier. En op bepaalde melodische lijnen ook. Waardoor hij comfortabel ging voelen. En zo is Darling ontstaan. Ja ja. Dus, uh, uh, is het ook echt een liefdesliedje? Of? Um, nou, eigenlijk is het meer... Uh, het lied gaat meer om over onzekerheden... die je kunt hebben in het leven. Uh -huh. En uh, ja, dat zou liefdesverdriet of, of liefde kunnen zijn. Ja. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld zaken zijn... als bijvoorbeeld je financiële situatie... waar we momenteel in verkeren natuurlijk. Hè? Dat ja. heel veel mensen uh, toch moeite hebben om te kunnen rondkomen. Ja. Maar ook uh, dat in de huidige tijd wordt er natuurlijk zoveel de wereld ingepompt qua social media dat daar ook heel veel mensen onzeker van kunnen gaan worden van ja. Ja, hoeveel likes een bericht krijgt of, uh, of uh, uh, uh, hoe, hoeveel posts uh, de de foto's heeft zeg maar hoeveel likes dat gaat krijgen en heel veel mensen worden daar soort van onzeker over en eigenlijk is dat niet nodig want ja, je bent toch hoe je bent en ja, ja dat nou, ik, ik, ik ben er een beetje mee gestopt. Ik, heb gewoon van, uh, ik, ik deel gewoon de muzikale dingen en ik zie wel wat er uh, gebeurt. Want als ik me daar al... Dat is sociale media voor mij. Dat je iets deelt wat leuk is. Precies. En niet die, uh, die allerlei onzin over mijn mening, is dit en uh, weet ik maar wat. Nou ja, en heel veel mensen worden daar toch onzeker over. En dat is dan natuurlijk social media gedeeld. Iedereen heeft wel een onzekerheid in zich. Mm -hmm. En um, daar gaat eigenlijk de song compleet over. Dus over de onzekerheden die je kunt hebben. En ja, iedereen die nu luistert zal denk, gaat misschien nu ook denken... Van, ja, wat is mijn onzekerheid? Je ja. komt er altijd wel bij eentje. Nou, en dat is eigenlijk waar de song over gaat. Ja, dat is wel, uh, wel heel erg uh, goed, uh, goed gevonden in dat opzicht. Uh, de EP, die komt eraan. Hoe heet die EP? Uh, uh, wie mag ik daar het woord over geven? Luc? Hoe heet de EP? Nou, dit is eigenlijk naamloos. Naamloos? Nee, dat is ah. gewoon Scarlet Rose. Uh, nee, ik denk gewoon dat we, we hebben hem altijd aangeschreven bij, uh, bij, bij, uh, bij podia en zo, voor, voor boekingen en zo, dat de EP gewoon Penelope heet. Want Penelope is eigenlijk wel de song die er ja, ja, de laatste op opstaat. staat. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. ja. Hoeveel staan er eigenlijk op? Vier. Vier. Vier. Dus uh, is dat... Uh, nee, jullie hebben ook nog eerder materiaal uitgebracht. Ja, mm -hmm. En we gaan december weer de studio in... en dan gaan we weer uh, materiaal opnemen... en dan uh, wellicht ooit naar een album toe. Wellicht naar een album uh, toe. Ja, dan moet het toch iets... Uh, van een uh, verband zijn, denk ik. Met een album. Of, wat, uh, of kijken jullie daar anders tegen? Nou ja, het was dat het eerst... Dat het, voor, dat, dat het een heel verhaal wordt. Ja, je wilde eigenlijk gewoon eerst... songs online hebben. Mm -hmm. Om te laten horen van wat je allemaal kunt... En uh, nu zijn we langzaamaan naar een album toe aan het werken. en uh, met, met een aantal songs uiteraard. En ik denk dat dat, uh, dat wel in een lijn komt te staan met dit. Ja. Misschien teksten wil niet altijd. Omdat we toch wat andere onderwerpen ons nu aanspreken op dit moment. Mm -hmm. ja, nu we ze nu schrijven. En, uh, maar ook de oude songs die we er weer bij pakken. Interpreteren we nu ook anders sinds. We ook een soort van ander leven zijn gaan creëren. Misschien ook in de loop der jaren. Dus ja, ik denk wel dat het album goed bij elkaar gaat aansluiten. Maar goed, in dat opzicht. Dank jullie wel, jongens. Ja, geen probleem. Jij ook. Bedankt. Uh, dat, was uh, dat waren ze, de, de mannen van Sto uh, Scarlet Rose. En uh, wij uh, sluiten af met ook een band. Nou, die komt meer uit uh, de buurt van Arnhem. En dat is, of dat zijn de Stone Souls. To end up with my face and leave it all behind Somehow I didn't notice that certain sadness nog niet zo lang geleden, Misfits uitgebracht. En dit is alweer een uh, single uh, die ze nog ergens hadden liggen. Thought I found someone. Het is uh, weer afgelopen, deze alternative van Volgende week komt er een uh, nieuwe single aan van Jacob D. Edward. En dat is La Beldam. En dit is nog een van zijn eerste singles die hij uitbracht. Romance. Spreek je Falling volgende week. Volgende week. Bird should fly low in the midst of spring. So, so the ship without a sail could sail to sea again, and the wind was surely.